4 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Buzella en Tom van Hek. Goedemiddag, we gaan zo praten met Steven van den Berg. Gouden medaillewinnaar 1984, windsurfer over zijn opvolger. Hij moet nog wel eventjes op het water een keer, maar Dorian van Rijsselbergen. De finale op Wimbledon van het tennis is aan de gang. Uh, Zwitserland, Groot-Brittannië, maar de namen zijn ook wel interessant. Federer tegen Murray. En we bellen ook met de burgemeester van Apeldoorn zo, want die is nu inmiddels belast met de wedstrijd NEC Blackburn Rovers. Eerst is hier het nieuws van 4 uur, het NOS nieuws met Lieselot Thomas. U hoorde al, het is het belangrijkste nieuws. Windsurfer Dorian van Rijsselberg is zeker van een gouden medaille. Op de Olympische Spelen is hij na negen races niet meer in te halen. Er volgen nog een reguliere race en de medal race. Zeiler Pieter-Jan Posma heeft geen medaille gewonnen. Hij deed mee in de Fin-klasse. Aan de start van de medal race stond hij derde, maar hij eindigde vandaag als vijfde. En daarmee komt hij op de vierde plaats in het eindklassement. In de binnenvaart zijn dit jaar al 25 bedrijven failliet gegaan. Bijna twee keer zoveel als in de eerste zeven maanden in 2010... Toen de markt inzakte, was er niet genoeg vracht. Waardoor de prijzen steeds verder daalden. Zegt Wilco Volker van het bureau Voorlichting Binnenvaart. Het gebrek aan, aan vervoer dat is wel, wel lastig. Daarnaast hebben we ook nog te maken met een capaciteit aan schepen, zoals wij dat zeggen. Um, er zijn meer schepen als dat de ladingaanbod is. En uh, daardoor zakken de prijzen en uh, wordt het moeilijk om alle bedrijfskosten nog goed gedekt te krijgen. Wie voor de laagste vergoeding wil varen, bepaalt tegenwoordig de prijs, zegt Volker. Bij een vechtpartij in Den Haag is gisternacht een man in coma geraakt. De Hagenaar van 41 is volgens de politie niet in levensgevaar... maar ligt nog wel op de intensive care. De politie heeft een man van 28 uit Den Haag aangehouden. Hij had bij een snackbar ruzie gekregen met de andere man. Waarover is niet bekend. Bij de vechtpartij liep de man van 41 ernstig hoofdletsel op. Een man uit Nieuwegein raakte bij de vechtpartij licht gewond. Hij kreeg een klap toen hij de twee uit elkaar probeerde te halen. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Hier en daar een bui mogelijk met onweer en hagel. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 22 graden langs de kust... en 25 in het binnenland. Morgen opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een aantal buien. Het wordt dan 21 graden. We ANWB Verkeersinformatie. Een korte file op de Veluwe door een ongeluk op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn staat tussen de afrit Hoenderloo en knoop het Beekbergen twee kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hoi hoi. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Vanavond is mijn zomergast sociologe Jolande Withuis. Haar keuzefragmenten worden bevolkt door koninginnen en prinsessen, communisten, spionnen en verzetshelden.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 Daar volgen de Olympische tennisfinale. Andy Murray heeft overtuigend de eerste set gewonnen. Hier kijken 1 miljoen mensen naar sport. Maar er zijn problemen rond NEC Blackburn Rovers. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en de Sarah Carasso. Gemeente Apeldoorn heeft een noodverordening afgekondigd... om voetbalsupporters weg te kunnen sturen bij het voetbalveld in Hoenderloo. Daar speelt NEC een oefenwedstrijd tegen het Engelse Blackburn Rovers... omdat de wedstrijd in het NEC-stadion door de lokale burgemeester van Nijmegen... eerder vandaag werd verboden. Johan Kruidhoff is de lokale burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, een noodverordening afkondigd. Waarom deze maatregel? Ja, eigenlijk toch wel een beetje in het verlengde van de redenen waarom in Nijmegen deze wedstrijd verboden is. Er zijn ja, duidelijke signalen en aanwijzingen dat supportersgroepen elkaar uh, zouden willen opzoeken. En um, ja, de idee is dat in Hoenderlo dan zonder publiek gespeeld zou worden. Maar ja, u, u weet net zo goed als ik met sociale media, et cetera, hoe snel dat gaat. En de signalen waren toch wel dat er uh, groepen supporters uh, op weg waren naar Hoenderlo. En ja, omdat wij volstrekt onvoorbereid plotseling na dat verbod in Nijmegen de, eh, geconfronteerd werden met het feit dat er een wedstrijd in Hoendelo op een eenvoudig trainingsveld, want meer is het natuurlijk niet, gespeeld zou worden, vonden we het van belang om, uh, om dit goed in de hand te houden. En vandaar die noodverordening. Um, als uh, Nijmegen besluit, we willen die wedstrijd niet hebben. Wie besluit ja. dan, nou laten we het maar wel in Hoenderloo doen dan? Nou, dat heeft, uh, voor zover ik begrepen heb, uh, laat ik dat er duidelijk bij zeggen, heeft gewoon het bestuur van uh, NEC besloten. Zonder u daarvan op de hoogte te stellen? Uh, ik werd door de, uh, de burgemeester van Nijmegen op de hoogte gesteld. Ik ben niet geïnformeerd door het bestuur van de NEC. En bent u daar uh, not amused? We zitten hier in Nederland over. Uh, nou, dat vind ik wel mooi uitgedrukt, ja. Not ja. amused. Not ja, amused. En nu nog dan even naar het probleem, want het probleem doet zich nu voor. Staan daar veel supporters? Hoe, hoe is het er nu? Heeft u beeld? Het beeld is van een drie kwartier geleden, dus ik moet dat er wel bij zeggen... Laatste update heb ik nog niet. Volgens mij kreeg ik net een telefoontje. Maar goed, ik hang hier aan de lijn. Dus ja. uh, wellicht hoor ik straks meer. Maar voor zover ik weet, uh, zijn er inderdaad kleine groepen supporters, die zijn met de noodverordering in de hand... door de politie teruggestuurd. En op dit moment is het dus, voor zover ik heb begrepen, geen probleem. En u heeft ook geen signaal dat er op dit moment problemen zijn. En het ging uiteraard, even voor alle duidelijkheid... om supporters van de beide verenigingen. Die... Van de beide verenigingen, ja. En het ja. is goed om er nog bij te zeggen dat er toch ook al... veel gedoe is geweest gisteren in Nijmegen tussen de supportersgroepen. Dus het kon niet maar zo uit de lucht vallen. Dus u in, gaat... in de binnenstad ja. van Nijmegen is echt veel gedoe geweest gisteravond. En ik neem aan dat de volgende is dat u eerst het acute probleem wil aanpakken... en ja. daarna nog eens even in conclaaf gaat... hoe ja. dit nou naar Hoenelover plaats nou ja, kan worden. Nou perfect geformuleerd, want ja, dit, dit moet zo niet gebeuren. Uh, uh, dat moet in de toekomst echt anders en, en meer en tijdiger moeten wij worden geïnformeerd... over uh, wat eventuele plannen en uitwijkmogelijkheden zijn. Maar nu gaat het er even om dat we het acute probleem tackelen. Nou, dan wensen wij daar u van hieruit sterkte mee. En uh, ga ik u uh, danken voor het feit dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Johan nou, Kijtof, de local burger van de gemeente Apeldoorn. En wij horen van onze verslaggever Colette van Nune die daar ter plekke is dat het in ieder geval op dit moment rustig is. Dan gaan we naar het tennis. De man die bijna alles won, Roger Federer, wil ontzettend graag een gouden medaille winnen in Londen op te spelen. Maar de Brit Annie Murray natuurlijk ook. Mark Brasser. Ja, en die uh, Brit Andy Murray, die heeft op dit moment uh, de beste papieren. Heeft alweer een break in de tweede set. Heeft de eerste set uh, gewonnen met uh, 6-2. En staat inmiddels alweer 2-0 voor in uh, de tweede set. Alhoewel er nu een, een breakpoint is voor uh, Roger Federer. Ja, Federer die oogt wat, wat mat, wat nerveus. Hij mist, uh, mist makkelijke ballen. Ja, en Andy Murray daarentegen, die speelt, uh, die speelt scherp, heel agressief. Alle ballen van Federer die wat korter zijn of ja, die niet goed zijn. Die straft hij meteen af. Nu weer schitterend ingekomen van, van Murray. En uh, hij legt uh, de volley weg. Hij maakt zijn Well, Federe wel, maakt zijn follies niet. Ja, je moet ook zeggen dat het geluk, het mazzel is ook wel een beetje aan de kant van Andy Murray. Dat zagen we in die game waarin hij brak. Uh, Federe kwam met 30-0 achter, toen kwam er een, een lange rally. Ja, Murray raakte toen de netband. Ja, en de bal viel net goed, dus aan de kant van Federe goed viel die bal dus voor Andy Murray. Het werd 0-40. Er kwam weer een rally, een lange rally waarin Andy Murray in, in, in kwam. Federer stond klaar om de bal te voleren. maar de bal van Murray raakte de netband, sloeg over, vloog over het rekening het heen, over het blad heen van Roger Federer. En viel toen net binnen de lijn. En daarmee was de break een feit. 2-0 dus. In het voordeel van Andy Murray. Hij stond 15-40 achter op eigen service. Had dus twee breakpoints tegen. Die heeft hij inmiddels allebei weggewerkt. Het is dus 40 gelijk. Ja, het is wachten tot we de ware Roger Federer gaan zien. Misschien inderdaad ja, dat, dat de druk die op hem ligt, hè, het zo graag willen. Misschien dat dat een beetje verlammend werkt voor de Zwitser. Uh, Andy Murray wil dat natuurlijk ook. Maar hij gaat op dit moment het, het beste met, met de zenuw om. We gaan ongetwijfeld een betere Roger Federer zien. Hij moet misschien nu proberen terug te breken. Dat hij er dan even doorheen is. Dat hij dan zijn niveau naar een hoger level kan tillen. Want ja, nogmaals, hij kan veel en veel beter dan dat hij nu laat zien. 6-2 dus in de eerste set in het voordeel van Andy Murray. De Brit leidt in de tweede set met 2-0. Kijken we nog heel even snel naar de strijd om het brons. Juan Martín Del Potro tegen Novak Djokovic. Daar is het 7-5 en 3-2 in het voordeel van de Argentijn... voor Juan Martín Del Potro. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Fun rolling. Modern talking bij uh, bepaalde collega's bende, NOS razend populair. You can win if you want. Nou, wie er gewonnen heeft, dat is uh, Dorian van Rijsselberg. Zijn negende race bij het windsurfen heeft hij gewonnen. En daarmee is hij, het is nog niet officieel, maar wel uh, de winnaar van de gouden medaille. Daarom hebben wij aan de lijn Stefan van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u, u zat uh, volgens mij het zeilen te bekijken op televisie, hè? Ja, klopt. Uh, ik zat net bij jullie collega's uh, van de tv, boven. Ja. Dus nog geen beelden gezien van die negende race? Nee, je kan er helemaal niks van zien. Dat is het probleem ook inderdaad eigenlijk. Uh, omdat de medalraces races uh, uh, gevaren worden, is, zijn daar alle kamers op gericht. Ja. En dan zit je met flietracing gewoon dat je ergens uh, ver weg van de kust vaart. Ja. En ontzettend rekenen, hè, want je kan het volgen via Twitter. Dan komen er berichten, hij heeft gewonnen. We begrepen ook dat de ouders van Dorian van Rijsselberg... ook nog even vijf minu minuten moesten rekenen. En, en toen bleek hij... Het kan hem niet meer rondgaan. Ja, ik heb het zelf ook al twee of drie keer nagerekend ja. inderdaad. Maar, ja, het, het, is zo. Zo? het is gewoon zo? Ja. Ik, kom, ik kom er ook niet anders uit. Het is inderdaad nee. zo dat hij voldoende punten heeft... dat hij al zeker is van goud. En dan uh, ja, geen beelden. U heeft uh, eindelijk een opvolger. Uh, en bijzonder is ook dat uh, de eerste keer dat er überhaupt gewinst werd... was 1984. Hè? Ja, klopt. En wij winnen de eerste en dus de laatste, en dus de laatste. spelen dat dit onderdeel ja. is. U heeft lang op een opvolger moeten wachten. Uh, het klinkt achteraf altijd makkelijk, maar was het eigenlijk van tevoren... want een hoop mensen, nou ja, die van Rijsselbeggen... die zou dat wel eens gewoon, gewoon echt zo kunnen gewinnen. Maar deze overmacht, was, was, was u dat duidelijk, dat hij die, die had? Nee, ik heb wel van tevoren gezegd dat hij gewoon onwijs goede kansen maakt. En, uh, en, en ik had toen al eventjes het weerbeeld gezien voor deze week... Uh, afgelopen week eigenlijk, en dat zag gewoon heel goed uit. Als het gewoon lekker, lekkere wind is, Hollands weer, zal ik maar zeggen... met wolken en een beetje regen af en toe, ja, dan, dan is dat... Dat, eh, alsof je thuis vaart. En uh, dat, dat kunnen de Nederlands wel. En, uh, dus ik begon het wel steeds zekerder te worden. Maar zo dominant zeg. Wat een serie. Want en en wat ja. is het, het geheim? Uh, natuurlijk dat je als eerste over de finish komt. Maar het is het kiezen. Het is het voelen. Is het ook een soort gevoel van ik moet nu daarheen. Of dat rak kiezen. Want ik heb er te weinig verstand van. Ik volg het. Maar ik begrijp dat hij heel vaak andere wegen kiest. Dan de rest van het veld. Zeg maar. Ja dat, dat, dat, uh, dat zo werkt. Het, als uh, de medal race heb gezien van de Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Dan zie je gewoon dat het stuivenwisseltje is. Hè. Bij die boeironning uh, legt hij op brons en bij die andere boeironning legt hij weer gewoon uh, ver weg niet meer op brons. Dat was met, met uh, Piet Jan Porsma het geval. Ja. Uh, dus het is, het is, je bent continu. Het hoeft alleen snel te zijn. Je moet ook op de goede plek zitten. Je kan zo ver, vreselijk hard de verkeerde kant op varen. Ja, Daar heb je niks aan natuurlijk. Maar hoe leer je dat in de zin of, of voel je dat? Want je moet daar een soort, ook een soort onderbuikgevoel hebben. Dit wordt het goede rak, zeg maar. Ja, het is, uh, uh, dat, dat heeft te maken met heel veel op die locatie ook trainen. Dat je echt voelt van hoe het daar, daar werkt. Hè. Uh, de, de, de, de wind lezen, hoor je de zijden ze wel zeggen. Uh, druk opzoeken. Uh, en, en, maar zo is het ook wel. Je moet gewoon echt eventjes van tevoren al een gevoel hebben van... oh, ik moet daarheen, ik moet daarheen. En als je echt goed in je gevoel zit, dan, uh, dan heb je dat. Dan zit je gewoon elke klap is raak. En, en dat heeft Dorian van deze week gewoon echt. En hij houdt het ook vast, hè? dat vind ik ook heel knap. Na rustdagen, gewoon vasthouden en dan gewoon weer gewoon alles eentjes bij de bovenboeien. En mentaal zit het dus ook heel goed bij hem. Ja, dat, dat moet ook wel, want als je inderdaad dus uh, uh, echt in dat gevoel kan blijven zitten... om de juiste, juiste hoek op te zoeken, ja, dan moet je, moet je mentaal ook heel sterk zijn. Ja, en, en is het, speelt het mee dat hij jong is, dat er een zekere onbevangenheid in zit? Dat hij nou ja, dat, dat gewoon makkelijk doet, kennelijk? Um, ja, dat... Dat, dat, dat ook, kijk hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat nadenken over allerlei andere dingen natuurlijk, dat is zo. En uh, uh, ik denk dat dat wel meespelt. Hij uh, stond er uh, uh, ook wel heel onbevangen in en uh, die uitstraling die creëert hij ook trouwens. Krijgt een olympisch kampioen van 28 jaar geleden weer iets meer olympisch gevoel als hij dit ziet? Kortom herleeft bij u zelf ook nog weer dingen? Van ja, van dit toe. is een, uh, het is een hectische week geweest inderdaad. En uh, het, uh, het maakt me ook uh, zeer trots ook inderdaad dat, een, uh, dat we nu Dorian hebben. Dat hij ook uh, ja, hetzelfde kunstje kan flikken, zal maar zeggen. En uh, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het prachtig. Ik vind het gewoon prachtig. Ik geniet er echt uh, vol van. Geboren op een plank, zeiden sommige mensen nog even terug naar je eigen carrière. Want ja. als ik het mij allemaal goed herinner, duurde het lang, zonder dat je iets aan kon doen. Omdat dat windsurfen maar niet olympisch was. He? We was al heel lang heel goed aan het windsurfen voor het olympisch werd. Ja, ja. ja. ja het, uh, ik werd uh, wereldkampioen in 1979. Voor ja. de eerste keer, hartstikke jong hoor, 17 jaar. En uh, in 1980 uh, weer. En toen hoorden we ook van, hé, hey, uh, windsurfen olympisch. Dus mijn sport werd olympisch. Ja, toen heb ik het inderdaad nog vier jaar vol moeten houden. Dat is wel een lange tijd geweest. Ja, en, en nu dus wordt het niet meer olympisch. Dorian van Rijsselberg zegt, nou ga ik toch lekker kitesurfen. Ben je daar dan ook zo goed in? Of zit daar toch wel een groot verschil tussen? Nou, het, het is technisch dat doe ik een heel ander spelletje. Of je nou op een windsurfplank staat of onder een vlieger hangt. Uh, maar uh, tactisch niet. Het is gewoon weer die juiste wind opzoeken en op de juiste klappen maken. Dus het, uh, hij weet het spelletje heel goed te spelen, heeft hij deze week bewezen. Dus als hij nou ja, leert, hij kan ook kitesurfen, maar als hij leert kitesurfen op het niveau dat hij nu kan windsurfen... Ja, dan hebben we gewoon weer een uh, Een, een, uh, een, een, een nieuwe Olympisch kampioen. <laughs> ja. En kan je het combineren, die twee sporten, op, op topniveau? Nee, of je, moet hij je, dan het windsurfen laten gaan? Nou, je kan het niet echt combineren op topniveau. Uh, dus je, je kiest wel voor het ene, omdat je gewoon daar echt je uur in moet maken. Ja, en dan, dan is dat ook best een heftige keuze, denk ik, voor hem, of niet? Want in het uh, één ben je goed, dat weet je zeker. Nee, maar hij heeft gekozen voor Olympische Zeilen. En als Olympische Zeilen op een surplank is uh, afgelopen, ja, dan ga je gewoon Olympische Zeilen uh, hmm. onder de kei doen. Ja. Ja, zou het zo simpel zijn, emotioneel? Nou ja, uh, ja, natuurlijk eens even slikken. Dat heeft hij langer gedaan, want die beslissing is in mei genomen. En dan is het zoals het is. Ik denk dat hij er zo op reageert. Als je um, naar dat hele toernooi kijkt, het allemaal optelt. En uh, je ziet dat hij uh, op het water geboren is, zeggen sommige mensen. U zelf was ook in de buurt van het water geboren, moeten we zeggen. Iedereen ja, in het Nederlandse binnenland zeggen. Je, je kan geen Wanneer word je windsurfer? Moet je er van kind af aan opstaan? Nou ja, ik wil kijk, we uh, moeten vanuit gaan dat we in Nederland gewoon heel veel water hebben. En dat, we, dat het slim is om, op, om sporten te concentreren die uh, rond het water afspelen. En dat, uh, dat blijkt ook weer hier. Hè, zwemmen gaat goed, uh, roeien, klassiek gezien ook. En met zeil ook. Ja, ik ben geworpen op een, op een woonboot, hij, op Texel. Uh, uh, dus uh, ja, hoe omringd er door water kan je eigenlijk niet zijn. En dat is dan toch je baasje die je meeneemt. Want als we nog even naar het zeilen gaan, hè, u constateerde al... Uh, we hebben goud gewonnen, maar er zijn nog geen beelden van. Uh, u heeft wel naar die, die zeilrace van Pieter Jan Posma gekeken. Net geen medaille gehaald. Ja. Waar, waar lag dat aan? Kon u dat zien? Um... Ja, het, het was echt stuivertje wisselde de hele tijd. Het, uh, hij lag er meteen naar de start hartstikke goed bij. En uh, Ben Eensley die dus nu goud gewonnen heeft... Ja. die ging volledig matchracen met uh, zijn directe concurrent... Ja. Uh, die Johan uit Denemarken. En uh, dus hij had gewoon de, de vrijheid om, om gewoon lekker te kunnen, zelf te kunnen zeilen. Hij komt toch niet mooi uit eigenlijk bij die bovenboei. Uh, uh, zakt terug naar zesde plaats. Vaart dan weer opeens helemaal naar voren naar de derde plaats toe... bij de laatste boeironding. Het was er maar één rak naar beneden naar het, uh, het benedenwindse finish. En hij lag de hele wedstrijd, zeker tot over de helft... lag hij gewoon op die derde plaats, zelfs bijna de tweede. Dus dat was gewoon helemaal zeker voor brons komt er toch een vlaag van achteraf. En dat is het gevaar voor de wind zeilen. Dat je continu achterom moet kijken. Komt de vlaag van achteraf. Die duwt gewoon twee, drie bootjes tussen hem in. Ja, het is ongelooflijk maar, maar waar. En uh, hij verliest de brons. En deze Ainslie is nu de meest succesvolle uh, zeiler... in de historie van de Olympische Spelen. Althans, dat vertelde de Britten mij voortdurend. Dus dat Heer, zal het ongetwijfeld gaat... zijn. Het is wel een enorm fenomeen. Hè? Ja, het is absoluut een enorm fenomeen. En um, um, ja, op, eigenlijk... Geun je jongen dat ook weer natuurlijk. Hij ja. maakt het ook weer prachtig af, hoor. Het was echt gewoon vol het boekje, geen keihard. Maar wel gewoon, ja, doen wat je moet doen. En dat doet het ook. Uh, dus dat is zonder meer goed. Maar ja, Pieter Jan is wel op het niveau... dat hij dat, dat zo hard kan zeilen als die Benesse dat ook kan. Absoluut. Mijn laatste vraag is, er wordt altijd gezegd... we moeten dit mooier en beter in beeld kunnen brengen. Dat was in uw tijd zo, dat is nu zo. Vindt u dat het nu al veel mooier te volgen is? Of kunnen we daar nog slagen in maken? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat het nog, uh, nog wel iets beter kan. Met wat, want dat miste bijvoorbeeld het cruciale punt hè, rond die derde plaats. Uh, ze waren erg gefocust, de regie in Londen, uh, sorry, in Waymond dan, op, uh, op die, die, die, die Ben, uh, die Ben Ainslie uit Engeland. Waardoor we dus net die, die, die, die, dat, dat moment... dat door Pieter Jan dus voorbijgevaren werd... niet goed in beeld hebben kunnen, kunnen krijgen. Dat vind ik gewoon weer jammer. Dan moet je eigenlijk weer even terug kunnen pakken in een soort herhaling. Dat zou het wel mooier zijn. Maar ja, wat er eigenlijk gebeurt is nu... dat je dus nu niks ziet van windsurfen... is dat alles gefocust staat op die meta vlak onder de kant. Morgen Marit Bouwmeester. Wat, wat verwacht u daarvan? Ja, dat is ook ongekend spannend. Uh, vier meiden op gewoon... Ja, het, het is gewoon hoe de medal uh, uiteindelijk finest. Dus gewoon 1, 2, 3, 4 uh, zal bepalen wat 1, 2, 3, 4 wordt. Ze zitten zo dicht bij elkaar. Ze zitten op één punt afstand met z'n vieren. Dus uh, ja, je kan alles verspelen. Of je kan goud, zilver of brons winnen. Het zal echt op die laatste, dat laatste rakje weer, voor de winst, een rakje inderdaad weer uh, op, op uitkomen. Ook het weerbeeld morgen is wat minder wind. En uh, uh, ik denk, het, het was voor, bij Voorbaat een hele spannende wedstrijd sowieso al van Marit. Maar Marit die, ja, die kan goud halen, kan zilver halen, kan brons halen. Het is, je bent er een hele week mee bezig. Maar uiteindelijk zal het in een paar minuten gebeurd zijn. Ja, wij gaan u enorm danken. De Olympisch kampioen van 1984, Steven van den Berg... die vandaag in Dorian van Rijsselberg 28 jaar later een opvolger heeft in het windsurfen. Zeer dank dat u ons te woord wilde staan. En heel veel plezier nog de komende week bij al die medal racers van het zeilen. Dank je wel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 Janne Le Havas, is your love big enough? We gaan eens even naar Mark Brasser bij het tennis. Want hij won nog nooit een Grand Slam. Maar, maar, Mark Brasser... Maar, maar ja, drie games gespeeld in de tweede set. Deze partij tussen deze finale, tussen Roger Federer en Andy Murray. Murray won de eerste set met 6-2 en staat in de tweede set op een 3-0 voorsprong. Hij brak meteen in het begin van deze set, bij een stand van 1-0, ging naar 2-0. Ja, toen serveerde Andy Murray zelf, toen kwam er een heel erg lange game. Een game van 17 minuten, en dat is lang hoor, op gras, waar de rallies de punten kort zijn. Zes breakpoints waren er in het voordeel van Roger Federer, maar de Zwitser wist ze niet te benutten... Andy Murray hield zijn game, kwam op 3-0. ja, En dat betekent, het was 2-2 in de eerste set. 6-2 werd het en toen 3-0 dat Roger Federer zeven games op een rij inleverde. Nu, Federer staat nu te serveren en die levert opnieuw zijn service game in. Het wordt dus 4-0 voor Andy Murray. ja, En in deze service game stond Federer gewoon weer 40-15 voor. Dan denk je van, nou ja goed, dat verlies van die game... Hè, dat niet benutten van die breakpoints, ja, dat heeft hij dan snel verwerkt. Dan serveert hij zijn eigen service game goed uit. 40-15 voor, maar nee, hij maakt het niet af. Hij komt op breakpoints tegen. Maakt het dan nog gelijk. Komt weer op breakpoint tegen. Ja, en dan slaat hij een dubbele fout. 4-0 in de tweede set in het voordeel van Andy Murray. Ja, die derde game net, die game waarin hij had kunnen breken, hè, had kunnen, wat hij dus niet deed, maar dat is misschien achteraf, dat kunnen we nu nog niet zeggen, maar achteraf misschien wel, dat dat toch wel een cruciale game was in deze tweede set. Als Federer daar had gebroken, als hij terug was gekomen tot 2-1, had hij zelf mogen serveren, had hij er 2-2 van kunnen maken en had hij er in de set gezeten. Maar hij verloor hem. Het werd 3-0, levert dus service in 4-0. Andy Murray ja, speelt geweldig, hoor die, die, dat moet gezegd. Federer is niet helemaal de Federer die we kennen. Maar Andy Murray gaat er maar aan staan onder die enorme druk... waar de man onder ligt. Alle mensen willen natuurlijk, elke keer dat hij op Wimbledon komt... willen de mensen graag dat, dat hij het toernooi wint. Dan nu de Olympische Spelen in eigen huis, op het centercourt van Wimbledon. Een volle bak, de Union Jacks, overal het publiek wat zijn naam skandeert... Ga er maar aan staan om onder drie, die druk te kunnen presteren. Hij kan het voor ons nog... 6-2 dus en 4-0 in het voordeel van Andy Murray. Dan gaan wij naar Edwin Cornelissen. Die is bij Turnen. Edwin, waar zit jij op dit moment naar te kijken? Naar niks op het moment. Want ze zijn net klaar met de finale van de sprong. En dat betekent dat alles in gereedheid wordt gebracht om de medailleuitreiking te laten plaatsen. We, waarbij we Roemenië gaan zien op de eerste plek. Op het hoogste treetje van het podium. En die plaats is dan weggelegd voor Sandra Isbassa. Een ervaren Roemeense turnster. 22 jaar, dan ben je in de dames al bijna bejaard. Maar zij pakt toch wel verrassend het goud op de sprong. Zoals vaker Olympisch kampioen geworden op vloer bijvoorbeeld nog in Peking. Maar nooit eerder op sprong. En uh, ja, je kan zeggen dat zij ze eigenlijk het meest zuiver heeft geturnd in die finale. Uh, en het is een mooi succes overigens ook voor uh, de Roemenen, Want ze pakte eerder ook al het brons in uh, de landenwedstrijd. Het was misschien toch ook wel een beetje boven verwachting. Je zag het ook na die gouden sprong dat ze met haar hand voor de mond zat... dat er eigenlijk heel veel verbazing uitsprak. Ze werd ook gefeliciteerd door haar uh, coach Belou, hele ervaren man. Dit was een medaille waar ze denk ik niet direct rekening mee hadden gehouden... En dat komt dan ook wel omdat de Amerikaanse concurrenten... Michaela Maroney het uh, lelijk liet liggen. Want uh, zij zet uh, bij haar eerste sprong een stap buiten de lijn. Dat levert drie tiende aftrek op. En bij de tweede sprong kwam ze op de kont terecht. Ja, dat is allemaal niet goed natuurlijk. En het is eigenlijk ongelooflijk dat zij, ondanks die grote fouten... dan toch nog op de tweede plaats is geëindigd. Het zilver dus voor de Amerikaanse. Dan nog even een eervolle vermelding voor uh, Oksana Shuzovitina. Dat is een uh, vrouw die geboren is in Oezbekistan... maar sinds 2002 uitkomt voor Duitsland. 37 jaar oud. En uh, om even aan te geven hoe oud dat is: 21 jaar ouder dan uh, de andere Duitse die in deze sprongfinale in actie kwam. Shuzo Vitina, een hele goede sprongspecialiste, die het uiteindelijk met de vijfde plaats moet doen. Maar met haar achtergrond, haar leeftijd. Het feit ook dat ze is blijven turnen. om uh, in het onderhoud voor haar zieke kindje te voorzien. Ja, dat maakt het toch wel een heel bijzonder verhaal dat ze weer in deze finale staat. en daar ook nog eens in staat is om naar een vijfde plaats te springen. Maar goed, het, het goud is dus voor Sandra Isbaza uit we krijgen nog één toestel in de Noord Greenwich Arena. Dat is het Voltige bij de mannen. En dat wordt voor de Britten een bijzonder toestel. Want Louis Smith uit Groot-Brittannië is een van de medaillekandidaten. Dag vol sport, maar er is ook aan de lijn natuurlijk vanavond... de farmaceutische industrie zou minder invloed moeten krijgen... op de prijs van uh, medicijnen voor zeldzame ziekten. Dat vindt althans het AMC in Amsterdam... een onafhankelijke Europese instantie zou er moeten komen. En de vraag is natuurlijk, is dit een terechte oproep die het AMC doet... of is het volstrekt onmogelijk om de industrie die de middelen maakt... en ook ontwikkelt vaak zo buitenspel te zetten. De stelling in aan de lijn is... de macht van de farmaceutische industrie moet worden ingeperkt. U kunt reageren via Radio en rond kwart voor zeven komen wij erop terug bij de Radio 1 Sportzomer. Het is half vijf, u krijgt de hoofdpunten uit het nieuws. Lies lotte Windsurfer Dorian van Rijsselbergen is na negen races al zeker van een gouden medaille met nog één reguliere race en de medal race is hij niet meer in te halen en krijgt zijn gouden medaille morgen na die medal race. In de vergunning voor de feestent in Steenwijkerwold staan geen bepalingen voor calamiteiten als noodweer, zei burgemeester van der Tas naar aanleiding van het ongeluk gisteravond. De feestent op het Dickie Woodstock festival stortte toen in nadat er een hevig noodweer was losgebarsten. Wordt nu wel gekeken of de vergunning, vergunningen aangepast moeten worden. Bij het ongeluk raakte 13 mensen gewond, van wie één zwaar gewond. En bij een vechtpartij in Den Haag is gisternacht een man in coma geraakt. De Hagenaar van 41 is niet in levensgevaar, maar ligt wel op de intensive care. Hij kreeg bij een snackbar ruzie met een man van 28, waarover is niet bekend. De man van 28 is aangehouden. En dat is nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Op de Veluwe een ongeluk op de A50. En daarom vielen van Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de Alfred Hoenderloo en Knop het Beekberg 3 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks kijken we, terug, kijken we terug op de marathon. Die mooie marathon vanmorgen bij de vrouwen. We gaan eerst terug naar de mannenfinale op Wimbledon. Zet Murray door, Mark Brasser. Murray zet uh, zeker door 5-0 in de tweede set in het voordeel van Andy Murray... die nu negen games achter elkaar heeft gewonnen. Ja, Murray zit, ja, hoe moet je het zeggen, in de driver seat, in de zone. Uh, uh, hij speelt fabelachtig tennis, Andy Murray raakt alles. Zijn loopwerk is uitstekend verzorgd. En wat mooi is om te zien dat als hij in de verdrukking komt... als hij uit die diepe backhand of uit die diepe voorhandhoek moet komen... Ja, dat zijn ballen nog steeds gevaarlijk zijn. Dat Roger Federer nog steeds niet dan met een winner eroverheen kan komen... En dus, uh, en dus niet kan scoren. Federer, ja. Niet goed. Zijn voetenwerk is, is niet goed. Oog niet goed. Misschien dat hij toch wat last heeft van die halve finale van dik 4,5 uur tegen Juan Martín Del Potro. Dat is natuurlijk alweer een, een dag geleden. Het was niet gisteren, maar de dag, dag daarvoor. En, en ik bedoel, er is dan natuurlijk wel speeltijd van 4,5 uur. Maar als je daar echt de netto speeltijd gaat kijken, wat de netto speeltijd is. Nou, dan hou je natuurlijk veel minder over. Maar goed, je moet natuurlijk wel 4,5 uur je concentratie vasthouden. En je bent natuurlijk wel 4,5 uur met zo'n partij bezig. En dat is ontzettend zwaar. Vedere vecht voor zijn, kans, zijn, laatste kans, of nou ja, misschien zijn laatste kans in deze set om, uh, om in die set te blijven... bij een stand van 5-0 dus in het uh, voordeel van, uh, van Andy Murray. Ja, gisteren hebben we de vrouwenfinale gezien, uh, 6-1, 6-0... in het voordeel van uh, Serena Williams tegen Maria Sharapova, de Russin. Ja, het lijkt een beetje net zo'n wedstrijd te gaan worden. Het is eigenlijk geen wedstrijd behoudens dan die, die ene game... die, die, die, die, die game waarin uh, Roger Federer bij een stand van 2-0... 6 breakpoints kreeg. Dat was een echt heel erg spannende game. Maar het is Andy Murray die in controle is. Hij is... De de baas op de baan. Hij bepaalt wat er gebeurt. Hij staat met 5-0 voor en heeft de eerste set met 6-2 gewonnen. Het zou wel eens een hele mooie middag kunnen gaan worden voor Andy Murray. Er zijn niet zoveel onderdelen die s morgens beginnen en smiddags middags finishen. Maar we hebben het natuurlijk over de marathon bij de vrouwen. Want die voerden de hardlopers door het historische centrum van Londen. Twee Nederlandse atleten kwamen aan de start. Hilda Kiebet en Lorna Kiplagat Ze konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Kibet werd 24ste en Kiplakat finishte helemaal niet verliet. Geblesseerd de strijd U hoort een reportage over die vrouwenmarathon van Gio Lippens. Het is weer eens wat anders. Een Olympische Marathon die niet start in het Olympisch Stadion. En die zeker ook niet finisht voor 80.000 toeschouwers in een bomvol gepakt Olympisch Stadion. Nee, start en finish van de Olympische Marathon in Londen zijn op de Mall tegenover Buckingham Palace. En de lopers lopen rondjes, komen meerdere keren langs. Pieter Langenhorst, de man en de begeleider van Lorna Kiplagat, staat aan de kant op die finish. En ziet die lopers meerdere keren langslopen. Pieter, dat moet een heel apart gevoel zijn. Ja, dat is absoluut, waar. Dat is een enorm mooi gevoel hier. Want hier langs de kant staan, het is heel anders dan een Olympische marathon... die begint in het stadion en finisht in het stadion. Ja, je hebt niet echt het Olympisch gevoel natuurlijk. Oké, okay, de banners hangen er, maar het stadion is er niet. Dat is we toch wel een beetje, ja. Die binnenkomst, hè? die glorieuze binnenkomst altijd. Ja, precies. Iedereen, iedereen wil in een stadion binnenkomen. Ook een marathon loopt ze er uiteraard. En dat, dat is hier helaas niet. Het lijkt op deze manier een beetje op de marathon van Londen. De gewone, normale, jaarlijkse stadsmarathon. En één ding is ook typisch Londens, het weer... Je zou zeggen voor Europese lopers is dat een voordeel, maar het biedt ook nadelen. De Nederlandse arts Peter Vergouwen: Het is inderdaad wel exceptioneel weer, maar ja, dat mag. Een marathon is buiten en daar kun je daar rekening mee. Ja, we wisten van tevoren dat het slechter zou worden, want er was voorspeld. Dus daar hebben, we, daar hebben we over gesproken en maatregelen opgenomen. Dus. Ik kan me voorstellen dat er zijn atleten die dat heel prettig vinden in de regen lopen, in de te lopen. En er zijn ook atleten die het verschrikkelijk vinden. Ja, maar het is niet alleen de regen en de koeltuur. Het is hier slecht, veel plassen. Opspattend water. Dus die benen worden door de opspattend water en het sturen langs de plas enorm belast. Er zijn, er zijn klinkers, dus het is gewoon moeilijk. En je ziet ook dat ze hun weg voortdurend lopen zoeken. Het is bijsturen, coördinatie. Ja, dat is extra zwaar. En dat neemt ook extra risico's met zich mee op blessures. Ja, de, nou ja, we hebben verschillende dingen gezien. We hebben verswikkingen gezien op, uh, op uitstekers aan de kant van de weg. We hebben, we hebben kramp kou gezien. Met name ook. En we hebben ook gezien die mensen die, die niet lekker soepel blijven lopen. Dus het is een slagveld op dit moment. Een slagveld is het inderdaad. Want ruim voor het einde van de marathon stap Lorna Kipler had een van de twee Nederlandse vrouwen uit. En de eerste die ze belt, is de man. Ja, ik heb net even aan de telefoon gehad. Ze zat op het 40-kilometerpunt. En uh, er was een Nederlandse toeschouwer en die gaf even de telefoon. Want Lonna Kippelgat is uitgestapt in deze marathon. Uh, was het niet meer te doen? Nee, wat, wat ze in, in de twee seconden tegen mij zei, dat ze ongelooflijk veel last van de knie heeft. Dat het echt, ze zegt het is stuk gewoon. Uh, ze wilde het proberen, maar ze kon niet verder. Had dat nog iets op... met het weer te maken? Misschien de kou? Nou, geen idee. Ik heb er heel even aan de lijn gehad en ze zegt, ik kon geen meter meer verder. Het, is gewoon, het zit gewoon op slot. Uh, dat, misschien met de kou. We zullen met Peter straks kijken wat het probleem is. Wat denk je dan al aan? Denk je dan bijvoorbeeld de laatste marathon, de laatste Olympische Spelen? Nee, dat nog niet. Gisteren zijn ze nog gek schereld dat ze graag naar Rio wilden. Maar... Ja, dat, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, dan is het 42, dus dat wordt wel heel moeilijk. Want het lijf protesteert wel, hè? Ze is veel geblesseerd nu. Ja, klopt. Het frame begint gewoon te kraken. De frame vreemd wat scheurtjes in. En uh, ze is in, in 2009 geopereerd. En sindsdien is ze nooit meer echt teruggekomen op hetzelfde niveau natuurlijk. Maar ze wilden nu sowieso wat gas terugnemen. En dan alleen maar 10 kilometers gaan doen. Om gewoon weer in vorm te komen. Uh, maar het is nooit echt een hard ding geweest. Die andere Nederlandse finisht wel. ...komt door en doornat over de finish. Hilda Kibet, haar verhaal van de wedstrijd. Ja, het was echt uh, slecht weer. Heel veel regen. En uh, ja, de hele wedstrijd, waar ik in de regen gelopen. En uh, ja, ik ben voor mij, ik ben tevreden dat ik bij de hele wedstrijd gelopen. Dat was heel belangrijk voor mij. Ik heb uh, vanaf de start met de groep gelopen. En het was heel moeilijk, omdat er is heel veel bocht. En meestal je moet heel afremmen uh, en dan uh, lopen... En soms, um, ja, omdat er heel veel water op de grond is... ...soms gaat het in je schoenen. En dan kan je niet lekker. Dus so, um, ja, yeah, dat was, ja, uh, yeah, dat de strijd. zo. En, uh, was het ook gevaarlijk? Want ik heb valpartijen gezien, maar ik heb ook blessures gezien. Kramp, voor, vooral door dat opspattende water. Ja, yeah, het was niet... Uh, was een uh, beetje gevaarlijk. Voor mij, ik heb heel voorzichtig gelopen in een kroepje, maar heel... ...niet om de kroep, maar... Uh, uh, wat moet alleen. ik zeggen? Ja, alleen. Ja, enkel lopen. En dan ik moet het heel goed kijken. Omdat ik dacht, misschien uh, iets kan worden en ik kan falen. En ik wil dat niet. Ik heb uh, verzekerd gelopen. Wat had jij van tevoren verwacht van deze wedstrijd? Wat had jij gehoopt? Ik hoop dat het is, uh, lekker weer, misschien 20 graden. Omdat in uh, Bolde heb ik uh, goed getraind. Het was heel lekker weer. Soms uh, vanaf 20 graden tot 35 graden. En uh, ging goed. En uh, ik ben hier en het is heel uh, veel regen, zoals heel anders. Maar uh, ja, ik wist dat ik was in een goede vorm. En uh, dit is uh, een van de ervaringen. Ik heb, alles, uh, yeah. ik heb heel, he, een hele strijd gelopen. En, uh, yeah. ik, moet, uh, ik heb mijn best gedaan en ik moet tevreden zijn. Was het een echte Olympische marathon? Want normaal start en finish in het Olympisch stadion. Er zitten daar 80.000 mensen. Ja, yeah, ik hoopte dat uh, in het stadion uh, finish. En ja, het was anders. Ik hoopte dat hij uh, de Olympische Spelen, de, in de, de stadion dat was heel, ik denk dat het heel, ja, uh, uh, wat ik moet zeggen, heel uh, anders, sfeer. anders ja, ja. Heb je nog gezwaaid naar de koningin? Ik heb haar niet gezien, ik moet heel voorgaan om mijn wedstrijd. <laughs> ja, ik heb haar niet gezien. Hilda Kibet, die uh, niet gezwaaid had naar de koningin, wel 24ste werd op de marathon en daar was ze overigens ook voor in Londen. Gio interview daar. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Heck. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this, unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste. That's the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wake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 Veel op de zender horen ook Jason Ross met Make It Mine. Ah, de Britten die hebben succes na succes en nu moet Andy Murray het gaan doen. Mark Brasser. Ja, yeah, ja, yeah, dat zou moeten. Maar uh, ja, 6, 2, de eerste set. 6-1 in de tweede set. Voor Andy Murray. Er staat dus 2-0 voor. En toch heb je zo het gevoel uh, ja, dat Federer nog wel terug gaat komen. Het is eigenlijk nergens op gebaseerd. Zeker niet als je deze partij bekijkt. Maar ik ben zo bang dat er zometeen iets in het hoofd van Andy Murray gaat zitten. Van ja, ik ga hier dit toernooi wennen. Ik ga hier op Wimbledon een, een grote prijs winnen. En, en, en dan is de vraag: hoe gaat Andy Murray daar dan, daar dan mee om? En daar hou ik een beetje mijn, mijn hart voor vast. Als het over twee sets was gegaan. Zoals het hele toernooi. Dan had hij nu dus gewonnen. 6-2 en 6-1. De strijd om het brons. Daar werd wel gespeeld in een, in een best-of-three. Juan Martín del Potro tegen Novak Djokovic. Die partij is inmiddels gespeeld. 7-5 en 6-4 in het, in het voordeel van Juan Martín del Potro. Het brons gaat dus naar Argentinië. Djokovic vierde. Toch wel ja, teleurstellend. was toch, een van de, ja, toch wel van de favorieten hier. Terug naar het centercourt dan. Daar staat Federer inmiddels op 40-0. En zijn hij met een Ace. Zijn eerste service game in de derde set ze serveert hij uit, komt dus op een 1-0-voorsprong. En uh, ja, het is voor de Zwitser zaak om heel, heel erg snel iets gaan te verzinnen... Op, op het spel van Andy Murray, dat goede spel van Andy Murray... die, nogmaals gezegd, uh, fantastisch loopt, fantastisch verdedigt... countert als het kan, weinig fouten maakt... gewoon de dingen doet die hij moet doen. Ja, en dat kan er nog niet gezegd worden van, uh, van Roger Federer. Het, het is, de omstandigheden zijn wat, wat moeilijk. Er is veel wind, uh, het, de zon schijnt, hè, het dak is open. Ja, dat zijn allemaal omstandigheden in het voordeel van Andy Murray... Toch meer een, een, ja, een werker, zeg maar. Federer meer de stylist. Die heeft dan toch weer wat moeite met die, met die omstandigheden. Maar goed, Federer staat inmiddels op het scorebord. Staat op voorsprong in de derde set. Hij leidt dus met 1-0. eerste set nogmaals gezegd 6-2 voor Andy Murray. De tweede set 6-1 voor Andy Murray. Hij leidt dus met 2-0 in sets. Moet nu gaan proberen om gelijk te komen in deze derde set. We gaan het hebben over iets waar wij van vanmorgen ook niet over hadden kunnen bedenken. We hadden het over gingen hebben, want we wisten echt helemaal niet... dat er tussen NEC en, en EC, moet je zeggen, Blackburn Rovers gevoetbald werd. Dat werd er. Maar in Nijmegen wilden ze dat niet. Waren aanwijzingen dat supporters met elkaar iets vervelends zouden gaan doen. En iets meer dan vervelends. En toen werd de wedstrijd ineens tot vele verrassing in hoenderloog gespeeld. Was bedoeld voor zonder publiek. Maar ja, mensen via het internet en andere andersoortige social media weten elkaar te vinden. Dus ook daar was een kleine dreiging. De burgemeester, we hebben net de lokale burgemeester aan de lijn gehad, zei dan hebben we een noodverordening. Maar die wedstrijd is inmiddels wel uh, gespeeld, toch gewoon gespeeld. Uh, Colette Van Nune staat bij de poort daar van het trainingsveld in, uh, in Hoenerlo. Uh, is het daar helemaal rustig gebleven, Colette? Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd rondom die wedstrijd? Nou, daar is het uh, echt doodstil gebleven zelfs. Het is een hele grote poort en een hele hoge poort waar je niet zomaar overheen uh, kijkt. Met een hele hoop bomen eromheen ook. En uh, de, de collega's van uh, Omroep Gelderland hebben nog wel een paar mensen in bomen zien klimmen om een glimp op te vangen van de wedstrijd. Maar verder uh, echt helemaal niks aan de hand uh, hier. De spelers die kregen toen ze op het veld waren daar te horen dat ze met hun eigen auto naar Hoendelo moesten rijden. Want ze wilden ontzettend graag even oefenen, even die wedstrijd uh, toch spelen. Maar ja, met die angst voor ongeregeldheden wilden ze dat helemaal stilhouden. Dus ook voor ons uh, journalisten. En, uh, maar goed, wij zijn natuurlijk toch eventjes uh, er naartoe uh, gegaan. Hebben niks gezien. Hebben inmiddels wel gehoord dat het in 0-0 is geëindigd. Ook al niet iets om uh, heel erg enthousiast over te worden. Nou ja, en toen verlieten ze het terrein weer. Voorop de directeur, enigszins lachend. Zo van lekker puur. ik ga nu ook niet met jullie praten. Want jullie hebben doorgeklept dat wij hier aan het spelen waren. Althans, zo vatten uh, de collega's van de Gelderse media dat op. En uh, daarachter de aanvoerder, daar hebben we wel even mee kunnen praten. Dat is Gabor Babels. Het seizoen zo beginnen, dat is toch het ergste wat je kunt uh, hebben als speler? Ja, maar ja, daar kan je toch niks aan doen. Dus nogmaals, uh, wij hebben in het stadion uh, gehoord dat wij moeten hier komen. En, uh, en dan hebben we weer 0-0 gespeeld. Wij zijn spelers, wij moesten gewoon de opdracht uitvoeren wat wij hebben gekregen. Ja. Maar je zou je wel graag andere supporters wensen, neem ik aan. Nogmaals, dat ga ik niet in. Dat is heel jammer dat het zo gebeurd is. Maar uh, dat horen we straks in Nijmegen wat allemaal gebeurd is en waarom niet uh, doorgaan. Ik vind het jammer omdat in de open dag natuurlijk inderdaad hoort bij een wedstrijd. En dat was uh, lang geleden de eerste keer dat hij uh, in de open dag en eens, uh, gaat ook spelen. Maar ook maar eens verder, ik weet niks, uh, niks, niks, niks meer. Ja. Je moet wel je gordel aan doen, anders blijft hij ja, piepen. Doe, dat doe ik, maar ik wist <laughs> <laughs> ik, ik, ik dat ik moest stoppen. Dus. <laughs> <laughs> Radio 1. Sportzomer Tweets. En daarvoor zit Anne de Jong bij ons. Anne. Ja, ik wil graag beginnen met natuurlijk... het fantastische goud van Dorian van Rijsselbergen. Ongekend natuurlijk. Met nog twee races te gaan... kan hij eigenlijk niet meer worden inge uh, ingehaald. De laatste race die hij net uh, heeft gevaren... was hij de hele tijd op kop. Eigenlijk was alles historisch aan zijn prestatie. En toch denk ik niet dat uh, ja, dit de boeken zal ingaan als een historisch sportfragment. Luister maar even hoe het bij de NOS op tv ging dat hij olympisch kampioen werd. Je moet even kijken naar de totaal en netto. Het totaal is inclusief dus de aftrekresultaten. En dan heb je ook nog dus met het netto verhaal. Maar eh, hij dus mag dus, dan dus is met aftrek. Maar als ja. hij nu al aftrek, houdt hij nog 22 punten over. Precies. Dus Sorry, ik kan eigenlijk al zeggen dat hij gewoon goud heeft. van Rijsselbergen heeft goud. Ja, geen enkele schreeuwende sportcommentator. Maar dit is dus het enige wat we hebben van de race. Want de beelden zijn er ook niet. En natuurlijk levert dat ook heel veel onduidelijkheid op op Twitter. Het was uh, nogal lastig om het officieel te krijgen. Maar toen de, uh, de grote nieuwsites op hun Twitter-accounts gingen zeggen... dat het zeker was, ging men het geloven. En kwamen dus ook de eerste felicitaties. Zoals van sportverslaggever van Voetbal International, Ivan van Duren. Hij zegt, Van Rijsselbergen weet het zelf nog niet... Niet, maar de NOS weet het zeker gefeliciteerd en judoer Dex Elmond die twittert goed uh, of, goud voor Dorian wat een koning dan door naar die andere zeiler Pieter-Jan Posma er werd veel getreurd op Twitter dat hij net de medaille misgelopen had maar er was ook veel verwarring die Dost zegt het zeilen is wel moeilijk te volgen als je er geen verstand van hebt. En het Isabel, Isabel Valerie die tweet ik snap helemaal niets van zeilen. Nou wij van de tweets zijn de kwaads niet en dus zijn we op zoek gegaan naar het antwoord. En dan kom je uit bij het almachtige jawel klokhuis. Het is de bedoeling dat je met je roer stuurt en tegelijkertijd je zeil strak houdt. Ja. Duidelijker kan ik het niet uitleggen. En dan was er ook nog de marathon voor vrouwen vandaag. En terwijl de dames in de stromende regen 42 kilometer en 195 meter aflegden... ging Twitter in Nederland er is lekker voor zitten met een kopje op de bank... en dan in 140 tekens eens lekker gaan lopen roep toeteren Peter Anssoff bijvoorbeeld, die zegt 42 kilometer hardlopen... en dan aankomen op de plek waar je vertrok. In Londen kunnen ze dat alleen. En Rut Hoos die verwoordt, denk ik, wat iedere kijker thuis voor de buis denkt. Ik voel me soms een beetje schuldig als ik op de bank... En naar de marathon kijk. En dan als laatste, ja, het valt de Britten zwaar, die Olympische Spelen. Het gaat zo goed met ze dat uh, ja, het, het zorgt dat de doorsnee-Brit niet meer normaal functioneert. Neem bijvoorbeeld doorsnee-Brit Chris Martin, de zanger van de band Coldplay. Dit gebeurde er tijdens een concert in Boston. De arme Chris Martin was zo in zijn hoofd bezig met de Olympische Spelen... dat hij de tekst van zijn eigen nummer niet meer wist. Gelukkig is hij op- en top professional en met de woorden... fuck the Olympics, zet hij het nummer opnieuw in. Maar dan beseft hij het opeens, de kracht van de sociale media. Ja, hij vraagt het publiek nog om alsjeblieft niet te twitteren dat hij fuck the Olympics heeft gezegd. Maar sorry, Chris, het internet is keihard. Je staat er keihard op. Tot zover de tweets voor vandaag. Morgen meer met Lucie Kenk. En over de sociale media gesproken. We hadden u opgeroepen om zoals iedere dag te stemmen op onze stelling. Vandaag over de macht van de farmaceutische industrie. We hebben alleen een technisch probleem met de website. Dus de stelling van gisteravond staat er nog op. Mag u natuurlijk ook op stemmen. Maar weet dat er aangewerkt wordt dat die stelling over de farmaceutische industrie zo snel mogelijk op radio1.nl staat. En dan met dat bruggetje van sinds gisteravond niks veranderd gaan wij naar het weer met Gerrit Hiemstra. Want wij horen allemaal mooi weer Gerrit. Goede berichten en ineens was naar dat bericht uit extreem weer uit Steenwijkerwold. Wat, wat was daar aan de hand? Ja, dat is gisteravond gebeurd om negen ja. uur. En daar trok een hele zware bui over, die zich ook in korte tijd snel ontwikkelde. En ja, dat is een een ontzettend ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. Want ja, het is natuurlijk stom toevallig dat op die plek ook net zo'n festival bezig was. En net op die plek trok het zwaarste gedeelte van de bui over. Ja, en dan krijg je natuurlijk de problemen die je daar hebt. Het was ook maar eigenlijk maar één bui op dat moment. Het was wel een vrij grote, ook vrij uitgestrekt toch wel. Um, maar het ontwikkelde zich zo snel dat je dat eigenlijk heel lastig uh, daarop had kunnen anticiperen. Uh, dus dat was er uh, gisteren aan de hand. En als we dan naar vandaag kijken, wij zitten hier, hier verschilt het ook nogal het ene van het andere ja. moment. En zelfs als van de ene naar de andere locatie, is dat Nederland precies hetzelfde? Ja, eigenlijk is het weer van vandaag, van dit moment, vergelijkbaar met dat van gisteren. Want ook nu hebben we weer het grootste deel van het land, prachtig weer. Maar er zijn weer een paar hele zware onweersbuien. Uh, bij Rotterdam zit er nu een hele zware, en ook in Zuidoost Drenthe... En daar komt hagel bij voor, euh, zware neerslag en ja, uiteraard ook onweer. En dat zijn de plekken euh, waar de mensen toch even goed moeten opletten. En euh, kijk bijvoorbeeld eventjes op euh, de radarbeelden. Die geven daar een heel goed beeld van. Het trekt allemaal naar het euh, noorden tot noordoosten. Dus ja, dan weet u ongeveer euh, welke kant euh, het slechte weer optrekt. In die regio's is het op dit moment echt even heel erg oppassen voor het weer... Uh, ook in delen van Noord-Holland trouwens. Het zijn iets kleinere buien, maar het is uh, opnieuw een dag, een middag en een avond waarbij je ook echt moet oppassen voor de weersomstandigheden. En dat betekent dat je op het water zit bijvoorbeeld... dat je wel even goed moet oriënteren of je niet over een half uur ineens daarin zit? Ja, maar toevallig heb je daar niet zoveel water bij, bij Rotterdam en, uh, en, en Zuidoost-Drenthe. Maar bij, bij Rotterdam heb je er al wel water, Het is een havenleer, ik voel. Ja, oké, okay, okay, maar daar dat, dat, dat, hey. heb je vooral ja. grote boten, die hebben daar niet zoveel last van. Maar het is, het is echt oppassen geblazen. Uh, dus kijk ook vaak naar de lucht, dat is ook een uh, goed, ja. uh, goede tip... Uh, kijk vooral vaak omhoog en als je het snel donker ziet worden, uh, nou ja, dan weet je wel hoe laat het is. Morgen regenjas mee, zonnebril of allebei? Nou sowieso regenjas. Uh, de, de zonnebril zou je zonder kunnen denk ik, uh, hoewel de zon morgen verschijnt hoor. Maar morgen dan uh, hebben we opnieuw te maken met buien. Daarbij kan het ook weer onweer. Ik denk dat ze iets minder fel zullen zijn dan vandaag, omdat uh, er toch iets meer wind staat. Het zijn wa waarschijnlijk wat kleinere buien, maar uh, we houden het zeker niet droog. Uh, we houden het zuidoosten van het land, want daar verwacht ik nu juist dat het juist wel droog blijft. Dus ja, er zit ook morgen weer een groot verschil in tussen de verschillende gebieden in het land. Nou, kortom, alle spullen mee zo'n beetje. Wij gaan je danken, Gerrit Hiemstra. Oké. Okay. Dan gaan wij uh, terug naar Wimbledon. Andy Murray, twee sets gewonnen op de finale van de Olympische Spelen. Maar, Mark Brasser, jij had een vaag voorgevoel dat Federer ging terugkomen. Gebeurt dat ook? Nou, het is in ieder geval een, een, een iets spannender uh, derde set. Hoewel Andy Murray nu uh, breekt uh, bij een stand van 2-2. De schot komt dus op een uh, 3-2 voorsprong. Het publiek op de banken, ja, dit zou wel eens uh, de beslissing kunnen zijn in, uh, in deze finale. Als je een keer... ...een kans hebt om een groot, uh, groot toernooi te winnen op Wimbledon. En als je hier de sterkste wil zijn... ...als je wil winnen van Roger Federer in een grote finale... ja, ...dan zal hij het nu moeten gaan doen. Andy Murray, wat een kans hier voor, uh, voor de Brit... ...luid aangemoedigd door, uh, door zijn uh, landgenoten op de tribune... ...staan als één man achter hem. Uh, het zegt natuurlijk nog steeds niks. Want ik, ja, Murray is natuurlijk in het verleden mentaal niet de sterkste gebleken. Heeft niet voor niks Ivan Lendl als coach... ...aan zijn begeleidingsstaf toegevoegd. Vooral voor, voor, voor, voor dat mentale gedeelte... Uh, uh, omdat Murray nog wel eens de boek stond. Ja, als een, als een choker. Als iemand die op de belangrijke momenten niet thuis gaf. Nou, dit is zo'n belangrijk moment. En nu zal hij moeten laten zien wat hij in de afgelopen maanden geleerd heeft van Ivan Lendel. We zagen al op Wimbledon een paar weken geleden tijdens het Grand Slam toernooi. Dat hij gegroeid is. Dat hij op die grote momenten beter kan spelen. Hij zat er toen dichtbij. Vier sets verloren die van Roger Federer. Maar dit is het moment hoor voor Andy Murray. Hij won de eerste set met 6-2. Won de tweede set met 6-1. Staat nu 3-2 voor in de Derde set gaat zometeen zelfs serveren. Staat dus een break voor Andy Murray. Nu moet je het doen. De Britten zijn in andermaal in staat van opvinding. En dat mogen ze ook. Eensli, die grote zeiler vandaag, won bij hun de Finn klasse En is nu de meest succesvolle zeiler in de historie van de Olympische Spelen. Viermaal goud en Postma, De Nederlander kwam daarin net tekort. Maar goed, wij hoeven niet te treuren. Hij wordt nog niet officieel uitgereikt. Maar van Rijsselberg afgelopen uur. We zijn een gouden medaille rijker. Maar aanstaande dinsdag is pas de medal race. Straks is overigens de tiende race nog. En daarna nog de medal race op dinsdag. Maar die no medaille kunt u als noteren. We krijgen uh, volgend uur ook weer een mooi uur met sport. We krijgen hockey, Tom. Krijgen. Wat krijgen we nog meer? We gaan naar Nederland. Beetje rennen. We rijden Nederland tegen Duitsland. Dat is een prachtige wedstrijd in de pool. De twee koplopers. En toch kunnen ze met name de Nederlanders met een heel theoretisch scenario nog achterhaald worden. Dus spanning zit erop. En ook voor de plaatsing om bijvoorbeeld de nummer 1 van de andere pool Australië te ontlopen. Dus het wordt een echte wedstrijd. En we kijken ook terug op dat uh, succes op die eerste dag voor de Nederlandse springruiters. Ze hebben het goed gedaan. Staan uh, op een gedeelde tweede plaats. Mooie uitgangspositie voor morgen. Kortom, we gaan gewoon nog lekker door met die Radio 1 Sportzomer. Tot zo!